Doordat tientallen elektriciteitsmasten zijn omgewaaid... zitten 4 miljoen huishoudens aan de Oostkust de komende dagen zonder stroom. Het dodental door het natuurgeweld is gestegen tot 20. Irene heeft in New York minder hard toegeslagen dan werd gevreesd. In lage wijken staan straten blank, maar dat leidt niet tot grote problemen. De 350.000 mensen die werden geëvacueerd in New York kunnen weer terug naar huis.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 Daarna stapte de man uit de auto en stak hij een aantal voorbijgangers. De aanslag gebeurde bij een ingang van een nachtclub. De politie heeft de man weten te overmeesteren. De dader zou uit Nablus komen op de westelijke Jordaan-oever. De politie van Tel Aviv spreekt van een terreuraanslag. Dan nog het weer. Vandaag vooral in het noorden af en toe buien. In het zuiden zon Het wordt 16 graden aan de kust tot 18 graden in het binnenland...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 She found on her way when she was searching for a man. Ten thousand dollars and she ran away. Now they just don't understand. They don't know that she has chosen.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 Vorige week hadden we Ganna met haar band te gast. Je hoorde ze net met 10.000 Lovers, het liedje met het glokkenspiel. Deze week is het de beurt aan een band. Ze zijn 3FM Serious Talent. Ze hadden al een succesvolle clubtour. En ze speelden in de wereldberoemde Cavern Club in Liverpool. Over een paar weken presenteren ze hun eerste album... waarvan de mastertapes hier aanwezig zijn... in de studio van De Nacht van het Goede Leven. Net als de band zelf trouwens. Hier zijn ze, uit Haarlem, eeuwig hip, The Hype. Come on without, come all within You'll not see nothing like the mighty Quinn Woo Everybody's building ships and boats Some are building monuments, others jutting down, no Everybody's in this fair, every girl and boy. But When Queenie Eskimo gets in, everybody's gonna jump for joy. Come on without, come on within him. You'll not see nothing like the mighty with. Come on without. It goes just like the rest I like my sugar sweet I'm jumping cues and I'm making eggs in in my cup of meat Everybody's feeding Bitches on the hill When the Eskimo gets in And the bitch is gonna turn to him Come on without Come on with within You'll not see nothing Like the mighty with Come on without Come on with within We'll I wanna do. I can't decide them all. Just tell me where to put them, and I'll tell you who to call. Nobody can get no sleep to someone, and everyone's toast. But when Queenie Eskimo gets here, it, everybody's gonna want. Nou, dat staat zeg. The Hype en The Mighty Quinn. We horen Jorik van Noorden op zang en gitaar. Dennis Weijers op toetsen. Jeroen Harms op gitaar. Koen Dijkman op drums. En op Basse Bastiaan van En straks zijn ze weer terug. Dan gaan ze nog van alles spelen. En we gaan met ze praten met The Hype uit Haarlem. Live in de Nacht van het Goede Leven. Dit is de band Perry and All Your Life. you walk to the edge of the ocean, just to fill my jar with sand, just in case I get the notion to let it run through my Did you catch a couple thousand fireflies? Dit is Country met Pop de Band, Perry een band uh, rond zangers. Kimberly Perry, uh, All Your Life. Uh, we hebben de hype uh, vannacht te gast. Band uit Haarlem. Ik uh, heb naast me Jork van Noorden, liedzanger en gitarist. Klopt. Goedendag. Ja, goedendag. Goedemorgen moet uh, ik eigenlijk zeggen. Goedemorgen. ja, ja, ja. Uh, veel geslapen vannacht? Eén uurtje. Eén uurtje? Eén uurtje, ja. Eén uurtje. Het is een drukke tijd? Het is een super drukke tijd, ja. ja we hadden het er net inderdaad al even over... Uh, morgen dan gaan we de laatste nummers mixen van onze plaat die uitkomt. Ja. Dus het is natuurlijk op het laatste moment nog super druk. Afgelopen dag voelt het een beetje als een tentamen moeten leren. De dag van tevoren, zeg maar. Want je hebt eigenlijk nooit genoeg tijd op het laatst. Mm -hmm. Dus het is even heel hectisch en druk. Dus vandaar dat ene uurtje. Ja. Eerste album komt uh, uit over een paar weken. Have you heard the hype? Mm -hmm. dus hoe lang bestaat de band dan? Um, hoe lang bestaat de band? De band bestaat... Zeven jaar ongeveer. Zeven jaar? Ja. En ja. Nu, nu pas het eerste album. Ja, ongelooflijk. <laughs> het voelt voor ons echt al alsof we al heel lang meedraaien. Of ja. alsof we een veteranenteam zijn. Ja, ja want ja. Hoe, hoe zijn jullie elkaar tegengekomen? Uh, op de middelbare school was dat. Ja, we belanden bij elkaar in de klas. Eerst de toetsenist en ik. Later de gitarist, de toetsenist en ik. En zo was het echt een soort sneeuwbaleffect... Uh, tijdens de middelbare schooltijd. Dat er steeds weer eentje bij kwam En... Um, ja, op het eind van de school, in het laatste jaar, toen hadden we het idee van ja, laten we nu een keer goed aanpakken. En echt gewoon een band oprichten naar ons hart. En waar we echt meer mee willen bereiken of zo dan in de kroeg om de hoek spelen. Want dat deden jullie toen? Ja, ja, zeker. Ja. Heel veel gedaan. Superleuk, weet je wel. En ook met ja. covers als Mighty Quinn, waar jullie net ja. mee openden, van Manfred for Man, ook uh, zulke ja. soort dingen? Ja, zeker. Ja, dat doen we ook nog steeds eigenlijk. Gewoon puur omdat we het leuk vinden ook... Uh, ja, om, om nummers van anderen te spelen en ook ja. nummers te spelen die, die je niet zo vaak meer hoort. Die vroeger echt doodgedraaid zijn waarschijnlijk, toen we er nog niet waren. Maar die je nu eigenlijk uh, ja, zelden tegenkomt. En hoe, uh, hoe kom je die nummers tegen? Um, ja, dat, dat gaat natuurlijk op verschillende manieren. Je hoort dingen op de radio of je kent het via je ouders of zo. Maar het is eigenlijk ook um, ja, een ontdekkingsreis die je zelf uh, ja, ondergaat, zeg maar. Maar jullie zijn met z'n vijven en uh, beïnvloed je elkaar dan? Of hoe zijn de smaken onderling binnen de band? Um, ja, erg breed. Van allerlei muziek eigenlijk. Het gaat echt alle kanten uit. En, um, iedereen heeft weer zijn eigen voorkeuren en zo. Maar het is natuurlijk ook constant daardoor een soort kruisbestuiving uh, naar elkaar toe. Ik, ik verzamel zelf veel LP's ook. Dus ik heb kasten vol. En mm -hmm. altijd op zoek naar, naar mooie nieuwe dingen, zeg maar, die ik nog niet ken. Nee, nieuwe dingen, oude dingen, dan eigenlijk ja, ja, ja. Er is gewoon zoveel gemaakt, weet je wel. Ook het volgende oh, nummer, oh. het volgende ja. <laughs> valt hier een blikje cola om. Ja. Het uh, volgende nummer, wat we zo gaan draaien, ook bijvoorbeeld, weet je al, is dus ook een vrij obscuur nummer van Harry Nielsen. Ja, we gaan het er alvast uh, zachtjes zetten. want het heeft, uh, <laughs> ik zie 1 minuut 38 intro. Dus ja, nou, dat is een heel lang intro, maar wel. Een ondertussen prachtig mag jij het intro, ja, precies. Ja. Oh, dus, uh, Mogen we erover heen praten of zeg je van ja, uh, nou, dan halen we hem gewoon weer kort. weg? Noemen. Heel kort, heel okay. kort. Ja. maar Salman Foles uit 1975. Ja. Kun je er iets meer over vertellen? Um, ja, Harry Nielsen is in mijn optiek een van de beste artiesten die ooit is geweest. Maar eigenlijk is het een cultheld. hij is volledig vergeten. En je hoort er nooit meer wat over. Terwijl als je de muziek hoort, dan snap je eigenlijk niet waarom. En, en iedereen die het laat horen, die heeft zoiets van wow, fucking goed, weet je wel. En daarom denk ik van, ja, dat is een cool nummer om nu niet te draaien. Het zit zo mooi in elkaar. Het is geschreven samen met Klaus Forman een bassist. Mm -hmm. en die uh, ja, was een vriend van de Beatles in Hamburg. En heeft ook bas gespeeld met uh, John Lennon Plastic Ono oh, Band en al die dingen. Zo bland hij ook hier. En hij heeft de hoes van Revolver van de Beatles ook ontworpen. Pentekening. Ja, die, die heeft dit nummer dus geschreven samen met hem. Gearrangeerd door Van Dyke Parks. Dat is natuurlijk ook wel een geniale figuur. Heel mooi arrangement, ook zoals je nu op de achtergrond hoort met strijkers. Uh, ja, ik dacht gewoon, ja, het is vijf uur, weet je wel. Dan wil je gewoon zoiets als dit horen, denk ik. Second fights its way magically through your entire life, like a salmon traveling upstream to its final destination, and with its golden side, life ends up to start. His kind is past will heal, and not until you die will each second of your life conclude, and not until it crashes against the earth will a drop of rain have fallen, not until all men. Start anew And you would have traveled A million times Salmon Falls van uh, Harry Nilsson. We hebben hem helemaal gehoord, hè? Prachtig. Dat was een, een, een episch stuk, hè? Ja, Bijna, echt al die, episch, uh, ja. En dan met die, toch die, uh, die stildrums ertussen. Dat is toch een hele rare keus. Ja, dat is, dan, is uh, verrassend, hè? <laughs> ja. Ja, het, het grappige is, die hele plaat is ermee doordrenkt. Die plaat waar het nummer van, vanaf komt. En dat komt waarschijnlijk door Van Dyke Parks, waar we het net ook al even ja, over hadden. Ja. Die uh, was in die tijd echt... Uh, Volledig bezig met van die West Indies muziek. En een aantal platen aan het maken vol met steel drums en trinidad steel bands en zo. Leuk, zo meteen een ander nummer wat jullie hebben uitgekozen. Uh, met Jorik van Noorden praat ik van de hype. En inmiddels ook met Dennis Weijers, is ook aangeschoven. Het is uh, de man van de toetsen. Hij heeft ook een hele echte Hammond hier staan. Uh, waar je nee, net al vreselijk op los ging. Ja. Ja. Toch je B3 meegenomen. <laughs> ik mee heb je B3 meegenomen. <laughs> ja. Uh, het schrijfproces van, uh, van de band, uh, is dat iets, wat, gaat dat uit van een van de leden of doen jullie dat met z'n allen? Het uh, gaat, ja, gaat uit van uh, individuen, gewoon liedjes die op zolder worden geschreven um, met een kop en een staart. En uh, vervolgens gaan we daar dan mee aan de slag in de oefenruimte en dan uh, verhypen we de boel. Dus er is één nummer, dat is al min of meer uh, een demo zullen we maar zeggen? ja. En die komt dan bijvoorbeeld van jou of van iemand anders? Of, uh... Ja, vaak van mij en van Dennis ook. Ja. En daarom zitten wij in. <laughs> ja. Dus jullie zijn uh, uh, de speel van de het songwriters binnen de mensen, maar zeggen ja, ja? ja? De, de Lennon en McCartney wannabes. Kijk eens. <laughs> <laughs> dat is maar duidelijk dat je dat maar weet. Daar gaat het maar om. Uh, en uh, is het altijd in het Engels wat jullie doen? Nou, uh, sinds vandaag sinds... niet meer. Ja. Ja. Nederlands... Ja? is sinds vandaag niet meer. Nee, of Duits, in het Duits bijvoorbeeld. in het Frans. In het Frans. In het Frans. Vanavond uh, was ik dus in de studio bezig met ja. het laatste nummer inzingen. En daar ontbrak nog één regel. En alle rijmwoorden hadden we al gehad. Ja. Het enige woord wat nog rijmde op school was mu. Een ezel. Ja. Ja, dat wil je niet, weet je wel. Nee. Dus toen zaten we te denken van... Ah, Fuck. Het moet in het Frans, ja, weet je ja. wel. Het is iets met school. Do you or? remember school? En dan... Um, je, je, je vous aime très beaucoup. Je beaucoup. School. Beaucoup. Ja, dus, nou, het rijmt enigszins. ja. Het is, ja. Een pad weer naar, naar, naar nieuwe <laughs> mogelijkheden. Maar even terugkomen op het Engels. Als je in het Engels schrijft, denk je dan ook Engels? Ja, dan denk je ook Engels. Ja. En je um, voelt ook Engels? Je voelt Engels... Je... je ruikt Engels, je poept Engels. Nee, je, je denkt wel Engels. Je gaat bij het schrijven van je liedjes ga je, tenminste, ik praat nu voor mezelf, ja. ga je heel erg uit van enerzijds een gevoel wat je kwijt wil. En aan de andere kant um, haal, je, haal, je, haal je je tekst haal je uit inspiratie. Uh, je inspiratiebronnen, dat zijn je, je voorbeelden waar je naar luistert. En dat zijn ja, in mijn geval zijn dat vaak Engelstalige songwriters um, de. Dus, dus is dat ook je uitgangspunt? Denk je vanuit die geest? Um, en vandaar dat je inderdaad wel in het Engels denkt. En dat is nooit een probleem? Het is niet dat je... Nou, ik weet niet. Ik heb het wel eens met Jorik over gehad. van Hoe ideaal het eigenlijk zou zijn... als we vanaf geboorte af aan gewoon, uh, Engels native speakers waren. D dan zou het nog wel wat beter gaan. Makkelijker vooral. Maar... Uh, op, op deze manier kom je wel op dingen waar je niet op zou komen als je gewoon in je eigen taal iets zou schrijven. Omdat het meer voor de hand ligt als je in het Nederlands iets schrijft. En in het Engels ben je toch ook be meer bezig met nadenken. Hmm. Dan kom je soms ook weer tot creatievere dingen. Het klinkt ook als... Maar je gaat echt op zoeken ook soms naar mooie dingen. Het klinkt ook snel interessant. Hè? In het Nederlands zing ik, zou je niet zingen, ik hou van jou en ik blijf je trouw. Nee. In het Engels klinkt toch wel leuk. Ja. En, en weinig Nederlanders spreken Engels, dus ja, het klinkt ook heel exotisch. Leuk. Dus is het dan makkelijker? Dat is een grapje. Of, uh, <laughs> <laughs> is het dan makkelijker om wat te maken? Of uh, ben je juist harder bezig om je boodschap over te brengen in het Engels? Je denkt er meer over na. Denk ik. Mm. Ik, ik denk dat, dat je er langer aan zit om het allemaal goed over te denken... en de juiste woorden te vinden. Maar um, ja, wat Dennis ook al zei... Het, het gaat ook heel erg om klank. Als je aan het schrijven bent, dan... Soms heb je, heb je nog niet eens de tekst. Zo is het voor mij vaak dat je begint uh, met, met de muziek, de melodie en de akkoorden erbij. En dan heb je vaak al gewoon losse woorden. Zoals je het Nederlands, uh, noem, je, noem je dat volgens mij jebberen. Mm -hmm. Dat je gewoon maar stream of consciousness, gewoon alles eruit gooit. Lekker opengooien. Ja, en precies. En, ja. Gewoon maar wat er komt, weet je wel. Ja. Dan komen er vaak al woorden en klanken. Ja. En soms zit er iets tussen wat blijft hangen van... oh dit hoort gewoon zo of zo met die melodie. Om een, om een muzikale vergelijking te maken. Dat, dat was bijvoorbeeld de bassist en ik. zaten vandaag, uh, vanavond, vannacht eigenlijk... om mijn kamer het een beetje te jammen. We hadden een, een, gewoon een nylon gitaartje. En die hadden we in open D-stemming. En dat is gewoon best wel een rare stemming. Dat is niet iets waar ook oh, een microfoon valt aan Dat is niet iets hoe je normaal aan het spelen bent. En om, omdat het dan allemaal net iets anders klinkt... Dan, en je slaat wat aan, dan klinkt het meteen... Anders En toch is het gewoon een gitaar. Het zijn toch je woorden. Maar toch heeft het iets magisch. Omdat je het niet gewend bent. En daar ontstaan Er, staan er ook woorden mee met die, die jamming van vannacht? Er kwamen geen woorden mee. Nee. nee. <lacht> nee. We keken elkaar stilzwijgend in de ogen. En, uh... en speelden een zwoele zomermelodie. <lacht> Had ik een beetje een radiostem? Het nou, gaat niet gek gekken al. tot de sfeer het. <lacht> Um, nog een nummer uit uh, de platen die jullie zelf hebben meegenomen. De High Lama's mm -hmm. en uh, Cookie Bay. Waar moeten ja. wij ze van kennen? De High Lama's? Ja, de Nier The High Lama's. Nergens van okay. eigenlijk, Nergens denk van, ik. nee. nee. nee. Ja, Alleen uit jouw een... platenkast. Ja, het is een cultband uit ja. Engeland. Ze komen ja. uit Brighton, geloof ik. Um, die band heeft eigenlijk zijn hele carrière um, ja, muziek gemaakt... Die volledig gebaseerd is op uh, het werk van Brian Wilson van de Beach Boys... ten tijde van Pet Sounds en Smile. Mm -hmm. Met hier en daar wat Bert Beckerack en wat 60s uh, Bossa invloeden. En de jaren negentig Lounge en elektronica, Wat bliepjes er doorheen en zo. En dat is gewoon altijd wat het is. Elke plaat weer. Maar het is wel goed. Net als bij JJ Kill, weet je wel. Elke plaat is hetzelfde, maar toch wel weer heel goed. Ja. En, en heel fijn. Dat is hierbij ook. Um, en... Het is vooral, denk ik, echt nachtmuziek. En dat is ook waarom ik het op het lijstje had gezet. Het is echt muziek voor nu. Het, het kabbelt lekker voort. Het vraagt niet om aandacht. Maar als je het aandacht geeft, dan is het erg mooi. De Hailama's, Cookie B. We'll Bay, the high lamas en de band is er weer klaar voor. De vijf mannen staan er gereed voor om hun nieuwe single te spelen. Hier is The Hype Live in de Nacht van het Goede Leven met Don't Give Up On Me. So I wrote another song for my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 Dennis en Jork zij zijn The Hype. En dit was Don't Give Up On Me. Straks nog meer live muziek in de Nacht van het Goede Leven. Nu eerst op verzoek van The Hype. The Band, The Band, The Band. En The Moon Struck One uit 1971. So cool. De band en The Moonstruck One, uitgezocht door de hype die hier uh, vannacht te gast is, band uit Hailem. Uh, Jork, uh, zanger en gitarist, is weer aangeschoven. Je zet er meteen net je koptelefoon weer op om dit nummer te horen. Ja, dit is zo mooi. Het is ongelooflijk. Dat je het zelf hebt meegenomen, maar je vast al heel vaak. Ja, ik, ik heb het net al gehoord in de auto uh, onderweg hier naartoe. Ik ken het nummer eigenlijk nog niet zo gek lang, man. want. deze plaat uh, van de band, uh, Kehoets, die wordt altijd een beetje gezien als de minste plaat. En dan staat er zo'n nummer op, weet je wel? Ja. De meeste bands mogen blij zijn als ze één zo'n nummer hebben, zoals dit. Dus je hebt het net ontdekt, deze? Ja, deze plaat. Ik had hem altijd in de kast en ik heb hem wel eens gedraaid. Uh, het nummer Life is a Carnival, is wel bekend van ze. Maar dit nummer was me nooit echt opgevallen nog. Ik, ik had het nog niet echt bewust gehoord en toen hoorde ik het en dacht ik echt: van... wow, geweldig. Ja. Zo meeslepend en tergend langzaam en ook wel zwaar of zo. Ja, het klinkt gewoon prachtig. Ja. We hebben het over jullie inspiratoren gehad. Kun je nog wat meer namen noemen... die uh, ja, op veel op jullie uh, eigen songschrijverij van invloed zijn? Um, ja, buiten wat we gedraaid hebben. Um, ja, we hebben Lennon McCartney natuurlijk genoemd. Ray mm -hmm. Davies. Uh, Brian Wilson. Randy Newman ook. Ook te gek, weet je wel. Ja. Nelson dus. En, um, ja, Neil Jong, Bob Dylan. Alle grote der aarde eigenlijk. Het ja. gaat dan weer door... Uh, ja, via de punk en dan weer naar Britpop en uh, Noel Gallagher van Oasis en zo. Het is toch ook wel een jongen die wat kan, weet je wel. En ook tegenwoordig zijn er zoveel te gekke bands. Het is wat meer versnipperd, weet je wel. Je hebt niet meer echt van, uh, van die helden, zoals een nieuw jongen van Dylan. Ze zijn er wel, sommigen vinden Dave Grohl of zo, weet je wel. Wat ook ja. wel te gek is natuurlijk. Ja. Maar er um, zijn nog steeds geweldige bands te ontdekken vooral. Ja. Het, is, het is niet meer zo mainstream of zo vaak. En ja, waar komt die versnippering door? Uh, door dat er... Uh... Ja, gewoon door de luxe. Door, door uh, het overschot aan mooie muziek. En, en ook de toegankelijkheid ervan Je hoeft het natuurlijk niet meer te kopen, weet je wel. Je hebt Spotify. En je zoekt het zo allemaal op. Ja, maar ja. je moet wel weten waar je moet zoeken. Je... Ja, nee, het grappige is. Vroeger, als je een cultplaat had... dan moest je die echt zoeken in platenbakken... en hopen dat je hem een keer vond... Ja. En aan de ene kant is het nu heel makkelijk... omdat je zo'n plaat heel makkelijk kan vinden. Je toetst gewoon de naam in en hop, weet je wel. Ja. Maar aan de andere kant is er zoveel... dat het nog knap is om hem te vinden. Ja, ja, ja. Weet je wel. Het is ook weer een beetje jammer... Hè? dat je niet meer een echte speurtocht hebt... in, uh, in platenzaakjes met uh, stoffige bakjes en dergelijke dingen. Of zit je daar ja, niet mee? Nee, je hebt het nog steeds wel. Mm. Er, er zijn namelijk ook nog veel dingen die dan ook nog niet op Spotify of op, of op iTunes staan of nog nooit op CD zijn uitgebracht, En dan gaan ze daar wel weer naar op zoek om weer wat bijzonders te hebben. Ja, jullie brengen een uh, echt album uit, hè? Echt gewoon tastbaar in de winkel te koop? Ja, niet ja. alleen via iTunes, maar een uh... ja, zowel digitaal als op CD, compact disc en um, op vinyl ook waarschijnlijk. We zijn nog in onderhandeling daarover. Maar, mm -hmm. ja, kom oh, mee. dat is precies. Maar ja, dat zou. Uh, hè? Voor jou als vinyl liefhebber zou dat natuurlijk wel te gek zijn. Ja, tuurlijk. Dat, dat er is ook echt een LP je, ja. uitkomt. Ja, dan ja. is het pas echt voor mij. Ja, als die op LP uitkomt. Ja. Oh, dat is leuk. Dat is leuk. Ja, dat moet gaan lukken. Um, we gaan weer een live nummer van jullie horen. Als jij weer je plek in zou willen nemen. Ik ga weer zitten. Dan uh, is dat Do You Know wat we gaan horen, toch? De uh, yeah. Hype is live te gast in de nacht van het goede leven. En zij zijn er klaar voor. En zij spelen Do You Know. to speak my mind but find I cannot make sense in any way. door de uh, Hype en uh, we zijn nog niet van z'n af en gelukkig maar. Um, what More Can I Do uit 1967. We gaan luisteren naar The Zombies. Dat waren ze, de Zombies. Uh, what more uh, can I do? Uh, jullie speelden in het voorprogramma van de Zombies. Klopt. Wanneer was dat? Um, ik denk eind 2009 dat dat was. Toen speelden ze in de kade in Zaandam. Ze zijn elk jaar in Nederland ja. voor een toertje. En het grappige is dat als je naar een site gaat om te kijken waar ze staan... dan staan ze op precies dezelfde dagen op dezelfde plekken vaak... Dus 4 november uh, 1999 in OJC De Kat in, Groes, in Goes. En op dezelfde dag in 2010 staan ze daar weer. Ze nemen elk jaar gewoon de agenda. Ja. En die, die nemen ze gewoon op een één over. En dan staan jullie daar ook elke keer weer was in het, het voorprogramma? Was, uh, was dat op <laughs> hun verzoek? Of hoe ging dat? Uh, nee, nee was, was dat ook maar zo. Ja. Nee, het was op ons verzoek. Oh, um, nou ja, dat is nog mooier. Ja, ik zag dat ze kwamen en ik dacht van ja... Het zou wel leuk zijn natuurlijk, weet je wel. Het is om de hoek voor ons van het Haarlem. Ja. Dus um, mailtje gestuurd, achteraan gebeld. En die man is zo enthousiast. Die begreep wel de connectie van oh ja, 60s invloeden. De zombies, dan moet je daar zijn. Dus uh, ja, dat kon geregeld worden en dat was echt te gek. Ja, die band is nog steeds ontzettend goed. En het zijn ook echt. Uh, Hele aardige mensen. Ja. Colin Brunstone en Rod Argent. Heel down to earth, weet je wel. Ja. Ze hebben niks meer te bewijzen. Het zijn gewoon ja, vriendelijke Britse opa's. Ja. Die s'avonds rokken. Ja. Uh, naast de Jork is ook de pillingmeester uh, aangeschoven. Dat uh, klopt. Dat klopt. De enige met een economische graad binnen de band, toch? Zoiets. Ja. Zoiets, ja. Zoiets. Hoe, staat, de, hoe staat de hype te financieel voor? Want jij bent degene die de gaat, ja. toch? Niet niet best. Niet best. <laughs> nee. dus je kan beter geen popmuzikant worden als je, als je geld wil verdienen. Maar we doen het omdat we het zo leuk vinden. Ja. En dat is echt zo. We doen het uit passie voor muziek. Ja. Dus en nu, want de plaat komt er nu aan, have you heard the hype? Ja. Uh, uh, heb je, je hebt vast een prognose gemaakt van hoe dat zal gaan. Absoluut. En uh, <laughs> de komende twee jaar dan, uh, zijn we nog aan het terugbetalen. Ja. En uh, uiteindelijk uh, gaan we wel wat verdienen, denk ik. Mensen bijna... Ik denk dat we gewoon een, een soort uh, uitkeringen. <laughs> <laughs> nou ja, uiteindelijk kun je er wel mee verdienen natuurlijk. Maar uh, ja. <laughs> we zijn natuurlijk allemaal... Uh, met passie, met muziek bezig. Dat is het belangrijkste, denk ik. Ja. We, we laten onze carrière om dit te kunnen doen. Ja. Je laat je carrière. Ik laat zeg maar econoom zijn. Laat ik gewoon ja. schieten om gewoon met muziek bezig te zijn. En met deze muziek vooral. Dat is heel belangrijk. Ja. Ja. Dus dat is, en dat is nodig om, het je, hè? Om, om, om je helemaal te kunnen geven? Nou ja, om gewoon iets leuks te doen in je leven, volgens mij. Ja, dat ja. is een heel belangrijk ding, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Zet je dan een knop om... Zeg maar zodra het podium opgaat, dat je dat econoomschap uitzet? Nee, ik, ik, uh, ik kan het niet echt uitzetten. Het gaat maar, altijd door. Uh, het gaat altijd door. Dus is tijd spelen? en dan, je spelen de gitaar, en denken, dan denk je en dan, aan alle cijfers van afgelopen week. Nee, ik uh, denk vooral zeg maar, aan het geld dat ik misloop op dat moment. Maar <laughs> dan denk ik... <laughs> het is ook wel leuk, denk je wel. Ja, dan denk ik het is ook wel weer leuk. Dus, uh, daarom doe ik het ook graag. Maar Dennis, de man op de hemmet hier, die gaat straks beginnen als pianoleraar, zo is het toch? Ja, hij is nu nog vannacht hier. Maar uh, dat is, is dat de ook de de iets uh, wat, wat, wat jullie uh, ambiëren of wat je zou willen of kunnen doen? Ja, maar leraar. Nou, het, maar, ja, we, leraar hebben, we hebben er dat veel over Ja. En uiteindelijk hebben we na veel debatten en discussies overeengekomen... dat Dennis degene is van ons die gaat werken. Ja. <laughs> en um, ja, dat hij het geld binnenhaalt, dat delen we dan weer. In de tussentijd doet tijd de financiën en ik schrijf wat liedjes en ik houd de tuin bij. En uh, Koen die rijdt de bus en die zorgt dat hij in orde is, weet je wel. En het Bastiaan het die, uh, die speelt met van alles mee. Het is eigenlijk een soort gezinnetje ja. waar we gewoon uh, alles verdelen en uh, gewoon gezellig een beetje op vakantie gaan met z'n allen. En dat is dan toeren eigenlijk. Naar de Efteling. Naar de vijf. Efteling ook wel, ja. Artists. En we gaan soms, uh, maken soms een stapje ja, uit. Nou, de Artis, we waren gisteren de Artis. Met de kinderen en uh, noem maar op. <laughs> de hele mikmak. Goed, zeg straks nog één nummer live uh, van jullie. En uh, de plaat verschijnt op 22 september. Ja, klopt. Met een party in Highland neem ik aan. Ja, in het patronaat. Ja. Dat wordt echt helemaal te gek. Ben je erbij? En, uh, misschien wel, misschien wel. En wat, wat, wat voor specialiteiten kunnen we daar nou nog verwachten? Wat voor bijzondere dingen? Uh, uh, hele bijzondere dingen. Uh, ja. Ja, ja. Welke specialiteiten? Oosterse huh? toch? Ja, dat kan ik nog niet zeggen. Er komt toch een catering? Uh... Die Oosterse catering, ja, dat zou je nog niet zeggen, nee. toch? Ah, Oké, okay, En nee, Gastoptreders, feestlinten... Uh... Ja, wel gastoptredens ja, ja. en het wordt echt heel leuk en het wordt echt één groot feest. Violen en zo, toeters Violen, en bellen. Um, projecties op het scherm. Echt de mooiste projecties. Vloeistofprojecties, foto's van bergen in Zwitserland. Ik hoorde ook dat er dieren, dus echt gewoon leeuwen en dat soort dingen... Dat ja, je, ja, ja. ja, maar dat mocht je ook niet zeggen. Oh, dat mag nou, staan we kiet dan. Okay, okay. <laughs> Straks gaan we het er allemaal bij denken, want jullie gaan nog één nummer spelen. En dan uh, ja, ja. visualiseert zich dat. Denk aan de leeuwen. Eerst de tijd voor uh, Raccoon. Took a hit. MUZIEK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 Raccoon en Toek, een hit. En we zijn toe aan het uh, laatste nummer in de nacht van het goede leven. En dat nummer is live. En dat is natuurlijk het leukste wat er is. Want de hype uit Haarlem, ze zijn hier en ze spelen Travel Oak. Yeah.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 Just behind the village green Guest round cities, we found stories There's so many things you haven't seen Come on! Somewhere, somewhere down the line Can you tell me why the sun will shine? Can you show answers that I need to find? Oh! Somewhere someone comes across and tells me, son, at any cause is better to be late than to be lost. On every dead track, every freeway, see what's up around the band. The roads are the sun will shine, can you show the answers that I need to find, oh, somewhere someone comes across and tells me, son, at any cost, it's bad to be late and to be long, travel on, travel on, travel Met Travel ook. Het klinkt nog eventjes fijn na. Nou. We hoorden Jorik van Norden op zang en gitaar. Dennis Weijers, toetsen en achtergrondzang. En net ook nog heel fijn op de bluesharp. Jeroen Harmsen, gitaar en achtergrondzang. Koen Dijkman op drums en op zang. En Bas Vernooi op bas. Meer uh, te lezen over de hype op thehypemusic.nl. Hun uh, nieuwe cd, Have You Heard The Hype? Die komt in september uit. En uh, nou, we hoorden het net al. Het feestje is in het Patronaat in Haarlem. De dag van het Goede Leven is bijna tot een einde. Volgende week uh, zijn we er opnieuw. De laatste zomereditie dan. Dan ook weer met live muziek Staten zal hier zijn. Straks het Radio 1 journaal. De nacht van het goede leven werd vannacht gemaakt door Joop, Stefan, Wouter en Axel. Een prettige maandag en tot volgende week. Dag.